9 uur. Het NOS-journaal. Door Meegens. De B1 van de Amsterdamse voetbalclub Nieuw Sloten is al eens gewaarschuwd omdat spelers een scheidsrechter hadden uitgescholden. Dat meldt de Amsterdamse wethouder Van der Burg. Drie leden van de B1 zitten nu vast vanwege de mishandeling van een grensrechter van Buitenboys. De 41-jarige man overleed gisteren. Volgens de wethouder is de B1 van Nieuwsloten alleen eens geschorst en het bestuur van de club dreigt het team uit de competitie te halen. Na de mishandeling van zondag is het team nu alsnog uit de competitie gehaald. Inmiddels heeft de KNVB een gesprek gehad met het bestuur van Buitenboys. De club hervat vandaag de trainingen. Het aantal terroristische aanslagen in de wereld is de laatste vijf jaar afgenomen. Dat blijkt uit de Global Terrorism Index, waarin een overzicht is gemaakt van het aantal aanslagen tussen 2002 en 2011. In 2007 waren er mede door de situatie in Irak de meeste aanslagen. In de jaren daarna is het geweld wereldwijd met een kwart afgenomen. De onderzoekers waarschuwen dat door de situatie in Syrië... en in het Midden-Oosten het aantal aanslagen weer kan toenemen. Ze concluderen verder dat de invloed van terreurorganisatie Al-Qaeda afneemt. Pensioenfonds Zorg en Welzijn wil meer risico nemen met beleggingen. Dan krijgen gepensioneerden naar verwachting een hoger pensioen... en kunnen de pensioenen meestijgen met de lonen. Het alternatief is volgens het fonds een zeker, maar lager pensioen. En dat vindt Zorg en Welzijn niet acceptabel. Zorg en Welzijn is het eerste grote pensioenfonds dat af wil van het gegarandeerde pensioen. Critici denken dat de beleggingsplannen van Zorg en Welzijn leiden tot een casino-pensioen. De opbrengst is volgens hen te afhankelijk van beursschommelingen. De regeling kan pas definitief worden ingevoerd in 2015. Dan past het kabinet de regels voor de pensioenfondsen aan. Een groep ouderen stapt naar de rechter als het kabinet niet binnen twee weken de AOW-plannen aanpast. Ze zijn vervroegd met pensioen gegaan en missen straks door de verhoging van de pensioenleeftijd een maand AOW als ze 65 zijn geworden. De ouderen zeggen dat ze zich niet konden voorbereiden, doordat het kabinet laat besloot de pensioenleeftijd sneller te verhogen. Ze zeggen dat het kabinet zich schuldig maakt aan eigendomsontneming. Het kabinet werkt aan een overgangsregeling voor mensen die vervroegd met pensioen zijn gegaan, maar die geldt alleen voor mensen met lage inkomens.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 Nederland heeft nu zeven punten uit drie wedstrijden... en is zeker van een plek in de kwartfinale. Wie Oranje dan treft, is nog niet bekend. Het weer is bewolkt. Er trekt een gebied met buien van noord naar zuid over het land. Soms met hagel en onweer. Er staat een matige, aan zee vrij krachtige westelijke wind. Het wordt vijf graden in het oosten, zeven graden aan zee. Ah, en de informatie. Nog een kleine 200 kilometer file. Opvallende zaken zijn de A4, Den Haag-Amsterdam... voor Prins Klausplein nog vijf kilometer... A6 is dat Muiden, langzaam rijden tussen Almere Buiten West en met naar de berg. Een ongeluk op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen. Voor knooppunt Velsen staat 2 kilometer. Bij de Wijkertunnel is de linkerrijstrook dicht. Het gaat ook langzaam naar Den Haag op de A13 vanuit Rotterdam. Tussen knooppunt polderplein en Delft-Noord. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam 10 kilometer tussen Gorkum en Papendrecht. En op de N3 richting Papendrecht voor de aansluiting met de A15 6 kilometer. Het treinverkeer is stilgelegd van en naar Hoofddorp. En daarom lopen treinreizigers meer dan een uur vertraging op.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 Kies Office Basis van Ziggo Zakelijk. Het alles in één pakket voor ondernemers. En krijg volop bellen nu tot vijf maanden gratis. Bel 0800 0620. Het NOS Radio 1-journaal. Marcel Ooster en Lara Rensen. Goedemorgen, het is uh, vijf minuten over negen... Iran zou um, een drone te pakken hebben, dat meldde Iraanse staatsmedia. Straks meer over de droneoorlog, zo kunnen we het inmiddels wel noemen... in uh, Iran tussen Amerika en Iran. Blijf luisteren. Het is over Syrië hebben, want kinderrechtenorganisatie Save the Children waarschuwt voor de gevolgen van de winter voor honderdduizenden Syrische vluchtelingen. Met name dan de duizenden kinderen die in tenten verblijven in de buurlanden. Ze zouden risico lopen de kou niet te overleven. We hebben contact met Marienke Ros van Save the Children. Mevrouw Ros, goedemorgen. Goedemorgen. Kunt u de situatie schetsen waarin de vluchtelingen op het ogenblik leven? Ja, nou, we hebben natuurlijk allemaal gezien de grote hoeveelheden vluchtelingen die over de grens uh, met, uh, van Syrië trekken. En die worden opgevangen in vluchtelingenkampen, in tenten of trekken in schamele behuizingen die uh, niet afgebouwd zijn. Ja. Uh, die omstandigheden zijn op zich al heel slecht. En nu is het zo dat in dat gebied, is dus een woestijngebied, of een, en ook, ook bergachtig, uh, waar het ontzettend koud is in de winter. De winter start nu, die loopt uh, zo tussen november en maart. Temperaturen zakken ver beneden, nul, regen, sneeuw. En uh, ja, mensen zijn gevlucht zonder dat ze iets bij zich hadden. Hè. Soms alleen met een t-shirt uh, en een korte broek. Dus mensen hebben niks en het is uh, ja om die reden natuurlijk een ontzettende slechte situatie daar. Maar dat kan dramatisch worden voor ouderen, uh, volwassenen en kinderen dus. Ja, dat is natuurlijk voor alle mensen is dat een uh, hele dramatische situatie en uh, zeker als we inzoomen uh, op kleine kinderen, pasgeboren kinderen, kun je voorstellen dat dat echt ook dodelijk kan zijn. U zegt die situatie daar in die kampen of die opvanggelegenheden... zijn niet al te best. Zijn, zijn er hulporganisaties actief? Ja, we zijn uh, als TV Children en ook andere hulporganisaties actief in de grensgebieden. We zitten met name Jordanië, Irak en uh, in Libanon. Daar uh, werken we in de vluchtelingenkampen. Uh, nou, op dit moment zijn we natuurlijk hard bezig om daar de ergste noden uh, te lenigen... op het gebied van kleding, schoenen, dekens, voedsel... Um, en waar we ook uh, vooral uh, naar kijken is dat kinderen een goede opvang hebben en um, we proberen kinderen ook zoveel mogelijk een, een, een plek te bieden waar ze even kunnen zijn en um, waar we ze ook in de gaten kunnen houden, met name ook hun gezondheidssituatie goed kunnen monitoren. Zijn dat kinderen die alleen zijn, of zijn de ouders voor een, erbij? Ja, voor een, deel zijn dat, voor een groot deel zijn dat kinderen die alleen zijn gevlucht. Soms met, uh, heb ik met een ouder broertje ook wel kinderen die met hun ouders komen. Maar de ouders zitten zelf natuurlijk ook in, in zulke moeilijke omstandigheden hmm. dat die vaak ook niet in staat zijn om, om hun kinderen op een goede manier op te vangen. Want hoe gaat dat daar in die vluchtelingenkampen? Is, is er um, ja, iemand die obsolet? <laughs> Ja, nou, de overheden van, uh, van deze landen samen met de Verenigde Naties zorgen dat die, die, die kampen worden uh, ja, opgericht, dat er tenten staan. En daarnaast uh, zijn er een aantal hulporganisaties die uh, um, proberen daar zoveel mogelijk de ergste noden te lenigen. Hm. En wij als Save the Children richten ons natuurlijk vooral op de situatie van, van kinderen, van de, de meest kwetsbare groepen eigenlijk daarbinnen. Ja, maar iets zegt mij me, mevrouw Ros, dat er meer nodig is. Ja, dat klopt. Uh, niemand heeft... Voorzien dat de toestroom de, de, de van vluchtelingen zo groot zou zijn. En um, ja, wij hebben inderdaad uh, veel meer nodig. Kijk, wij zijn al Save de Children, waren, werken wij al in die landen, dus we hebben een goede uitgangspositie om de hulp daar te verlenen. We zijn de operaties, zoals dat heet, aan het opschalen. Mensen van buiten, die, uh, vanuit onze internationale organisatie, die daar komen helpen. We nemen veel extra uh, lokaal personeel aan. Dat kost natuurlijk allemaal geld. En dan uh, de noodgoederen uh, die we daar willen <coughs> uh, distribueren. Ja, dat, dat, inderdaad, dat loopt in de miljoenen. Dus ja. wij hebben nog uh, heel veel geld nodig om ja. dit uh, op een goede manier te doen. En toch voelt dat een beetje als water naar zee dragen zolang dat conflict doorgaat. Dan wordt de situatie er niet beter op. Ja, dat klopt. En er is natuurlijk in de media ook heel terecht veel aandacht geweest... voor de politieke situatie. Uh, en daar moet een hele snelle oplossing komen. Maar ondertussen is de humanitaire situatie waar wij ons dan op richten... natuurlijk ook zeer nijpend. En er ja. uh, ja, moeten op korte termijn mensen geholpen worden. En op lange termijn, en liefst uh, ook niet in al te lange termijn... een oplossing gevonden voor dit politieke probleem. Duidelijk. Marinka Ros van Save the Children. Dank. Graag gedaan. 10 over 9 u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. In Hannover begint vanmiddag het partijcongres van de Duitse Christen-Democraten. Het CDU-partij van bondskanselier Angela Merkel. Ze zal daar wederom gekozen worden als de kanselierskandidaat... bij de Duitse parlementsverkiezingen. Die zijn eind volgend jaar. Correspondent Wouter Meijer in Berlijn. Uitroïst met uh, Merkel. Is hij de leider? Ja, ze heeft, uh, bij de vorige verkiezingen heeft ze van haar eigen partij 90% gekregen... om voorzitter en lijsttrekker te worden. Uh, de enige vraag is vandaag eigenlijk hoe ver ze over die 90% van de vorige keer heen komt. intern. Ze is al heel lang de populairste actieve politicus in Duitsland. Ondanks of misschien ook wel juist door alle problemen met de euro. He, veel Duitsers vinden dat ze dat toch erg goed doet. Het gaat ook goed met de Duitse economie. En er blijft ook niks in haar kleef. Allerlei problemen en schandalen die er wel degelijk zijn... die lijken altijd over anderen te gaan. En Merkel komt daar steeds ongeschonden uit. Ja, hoe kan dat eigenlijk? Dat dat, dat meestal is er toch wel iets dat ze aan uh, een bondskanselier blijft geven. Nou, ja, ze doet heel veel dingen niet per se heel erg goed. Ze verandert bijvoorbeeld heel snel van mening. Hè. Ze is jarenlang ze is het tegen het uh, wettelijk minimumloon geweest. Op een gegeven moment uh, kreeg ze door dat de SPD, de Sociaaldemocraten, daar toch al punten mee scoren. Dus nu is ze ervoor. Nee. Uh, ze was jarenlang ze voor kernenergie en langer die uh, kerncentrales open houden. Na de ramp in Japan was ze er opeens tegen. Uh, maar misschien is dat ook wel heel menselijk en herkennen heel veel mensen zich daar wel in. Uh, iedereen heeft dat soort dingen wel eens. Uh, in elk geval nemen de kiezers haar dat nooit kwalijk. Maar haar partij raakt daardoor wel regelmatig de war, heeft soms ook wel moeite om haar te volgen. Dat is eigenlijk het enige probleem voor Merkel, dat haar partij veel minder geliefd is. Dat merk je bijvoorbeeld in Duitsland aan deelstaatverkiezingen, waar Merkel natuurlijk dan geen kandidaat is van het CDU. En dan doet de partij het opeens veel minder goed dan landelijk als zij er wel is. En nou, moet dus de CDU vrezen uh, voor het feit dat ze bij die verkiezingen mogelijk niet de grootste zullen worden? Ik denk het niet. Ik denk dat zij vandaag uh, uh, als voorzitter wordt herkozen. En bij de, bij de tegenstanders, de Sociaaldemocraten, de SPD... is dat al gebeurd, twee maanden geleden. Uh, Peer Stijnbruck is daar uh, gekozen tot kanselierskandidaat. Maar die is persoonlijk veel minder populair dan Merkel. Hij was wel minister van Financiën in de eerste regering van Merkel... en heeft dat vrij goed gedaan, vindt iedereen. Maar hij blijft persoonlijk een stuk minder populair. Dus haar toekomst dan Merkel als kanselier is, denk ik, tamelijk veilig. Tenzij er hele grote problemen opduiken. Misschien nog rond de euro. Maar aan de andere kant heeft de SPD daar eigenlijk ook geen pasklare oplossing voor. Dus misschien overleeft Merkel dat ook weer gewoon. Ja, Stijnbroek geeft ook nog van die dure lezingen. Dat helpt dan ook niet. Uh, aan de andere kant, uh, Wouter, uh, ook de CDU zal een coalitie moeten vormen. Uh, met wie dan? Nou ja, misschien wel met de SPD. Dan zal Steinbrück dat, dat niet meemaken. Die zal dan met pensioen gaan. Maar dan kan de rest van de SPD kan zich weer voegen in de rol van, van junior partner onder Merkel. Um, een hele kleine kans is dat de SPD samen met de Groenen genoeg stemmen krijgt. Dan is Merkel inderdaad van het toneel verdwenen. Dan komt er een rood-groene regering. Maar er gaan ook steeds meer stemmen op in het CDU... om te zeggen, we moeten misschien wat moderner worden... wat meer kijken naar de kiezers in de grote steden. En misschien dat we dan wel samen met de groenen kunnen gaan regeren. Dat zou een novum zijn met de christendemocraten en groenen. Ook dat zou nog een optie zijn voor Merkel... als ze dat handig aanpakt om aan de macht te blijven. Wouter Meijer vanuit Bellen. Dan naar het hockey. We hebben het vanochtend gevolgd live in de uitzending. Dat was nog heel vroeg, misschien was u nog niet wakker. Nederlandse hockeymannen hebben zich namelijk bij de Champions Trophy in Melbourne ongeslagen geplaatst voor de kwartfinales. Oranje versloeg in de derde en de laatste groepswedstrijd debutant België. En dat was even lastig. Het ging naar 5-4. Bij de rust leidde de ploeg van bondscoach Paul van As nog met 3-0. Van As was dan ook vooral te spreken over die eerste 35 minuten. Ik vond de eerste helft dat we fantastisch hebben gespeeld. 3-0 bij Rust, maar ook de manier waarop was, was fantastisch met ook een paar corners nog. Uh, we komen uh, inderdaad kennelijk uit, uh, niet zo best uit de rust. De spanningsboog was een, beetje, was een beetje gezakt. En dan zie je wat er kan gebeuren. Uh, België snel 3-1 en, en zo. Dus uh, ja, de uh, het het, uh, tweede helft vond ik, uh, ja, had ook alles te maken met het weghebben van uh, spanning. Heeft het ook alles te maken met het feit dat je al geplaatst bent voor die kwartfinale... dat deze uitslag er eigenlijk niet zoveel meer toe doet? Ja, dat bedoelde ik eigenlijk te zeggen. Uh, we spelen fantastisch hockey. We wilden een paar dingen aan onszelf bewijzen. Dus de eerste helft was datgene wat we wilden, hè, hebben we ook teruggezien. En dan uh, zeg je uiteraard, nou volhouden, maar ja, je weet hoe dat gaat. Uh, ja, dan is het, uh, dan denk je, nou ja, dan ga je toch anders naar buiten. Ik heb gelijk uh, na de eerste twee of drie minuten gelijk zes man van de bank opnieuw ingezet. Dus ik heb gelijk alles gewisseld. Uh, want ik dacht, jezus, die gasten die, uh, moeten even, moeten even nu, het is gezegd, wakker zijn. Die kregen ook gelijk een corner en een goal tegen. Dus ja, uh, het, was, het, wa, het was hem even niet. Dat stuk van de wedstrijd vond ik heel teleurstellend. Goed, conclusie. Je speelt dus uh, uh, overmorgen. De tegenstander is nog niet bekend. Maar heb je het gevoel dat het toernooi ook nu pas echt gaat beginnen? Ja, uh, ja, dat is zo. Uh, ja, absoluut. Als je, als je overmorgen verliest, dan, uh, dan ga je verkeerde route in. Uh, minder leuke route. Het dus is een wedstrijd die je moet winnen. En, en nu komen er drie wedstrijden die je moet winnen. En dat maakt het natuurlijk wel heel erg leuk. Maar inderdaad, uh, het blijft een raar format. Want dus de hockeybondscoach Paul van As tegen Nederland kwam het puntloze België... Het team van de Nederlandse succestrainer Mark Lammers stond toch nog verrassend terug. Lara zei het al, tot 5-4. Maar Lammers vond dat zijn ploeg toch te veel ontzag had voor Oranje. Jawel, maar Nederland speelde ook gewoon heel goed de eerste helft. Uh, ik denk dat wij blij waren dat ze even wat gas terugnamen. Daardoor konden wij ook wel weer meer druk zetten. Dus het heeft met beiden een beetje te maken. Hè. Nederland speelde de eerste helft heel goed en wij waren een beetje terughoudend en uh, misschien wel te veel respect voor, voor zo'n groot hockeyland als Nederland. Ja. Uh, je hebt drie keer verloren, maar kun je hier nog wat mee? Ja, het is het rare van dit toernooi. Het begint overmorgen het begint pas echt. Hè? Je moet uh, tegen India waarschijnlijk of tegen Engeland. Als je die winst, dan je alweer bij de eerste vier. Dus een hele rare, uh, heel raar toernooi. We hebben het heel moeilijk gehad in dit toernooi. Omdat we ook gewoon wat dingetjes aan het veranderen zijn, aan het vernieuwen zijn. Uh, Anders systeem spelen. Ja, dat kost even kwaliteit. En uh, ik moet zeggen dat we mijn ups en downs hebben gehad. Uh, vandaag ook. Eerst zelfs slecht, tweede helft was gewoon beter. Ooit, toen jij nog bondscoach was van de Spaanse ja toen heb je ook wel eens tegen Nederland gespeeld. Maar hoe was het nu voor jou om weer eens tegen, -tegen Nederland te spelen? Nou ja, het is gewoon weer een tegenstander. En uh, Nederland is, uh, is... het gewoon een tegenstander? Ja, voor mij wel. Voor mij wel. Je, je speelt uh, een mooi land, natuurlijk mooi hockeyland zoals Australië ook is. En voor ons is het ook... Uh, ja, een, een, een, dit soort wedstrijden spelen we te weinig op het hoogste niveau met België. Dus daarom zijn we er heel blij om. Mark Lammers, de bondscoach van België. Toch klinkt dat raar, hè? Ja. Ik moest ook even aan Zou er eigenlijk gewoon een Nederlandse bondskozen moeten zijn? Straks, Iran. Het heeft opnieuw een Amerikaanse onbemand vliegtuig. Een zogeheten drone in handen weten te krijgen. We luisteren. Eerste verkeersinformatie. Kees Kwaks. Moest met de ochtendspits. Die loopt af. Maar er staat nog een kleine 120 kilometer. Het is een beetje een rommelige spits als het vanochtend. Uiteindelijk kwamen we toch nog over de 300 kilometer. Dat is opmerkelijk. De langste fiets is nu nog op de A6. Ledenstad Muiden. Voor het Muidenberg. 8 kilometer vanaf Almere Haven. Vanuit Rotterdam naar Den Haag gaat het langzaam. Tussen een klein tot op plein in Delft-Zuid op de A13, 7 kilometer. A15, Gorkum Rotterdam, ook daar nog file rijden voor Papendrecht, 7 kilometer. Op de A20, Gouden Hoek van Holland, 3 kilometer na een ongeluk bij het knooppunt de Brechseplein. A27, ook daar langzaam rijden vanuit Almere naar Utrecht voor Beeldhoven, 7 kilometer. En tenslotte de N3 vanuit Dordrecht naar Papendrecht. Voor de aansluiting met de A15 staat nog 6 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ja, die drone aan Iraanse staatstelevisie laat weten... dat zo'n onbemand Amerikaans vliegtuigje uit de lucht zou zijn gehaald. Dat zou dan de tweede keer zijn dat Iran erin heeft onderschept. Correspondent Thomas Erdbrink in Teheran. Thomas, is het ook geloofwaardig, de bewering van Iran? Ja. Het woord onderschept is eigenlijk heel belangrijk... want je kan natuurlijk best een, een drone... wat een vrij dom vliegtuig is... Hè, van afstand gecontroleerd... Um, uh, uit de lucht schieten. Maar om het naar beneden te brengen... om het, te, om het, om het dwingen te landen... nou dat, dat is de Iraniërs, zo zeggen ze, één keer gelukt. Dat was precies een jaar geleden... toen, uh, toen een soort Batman-achtige drone... in het oosten van het land naar, naar beneden werd gebracht. Ja, En nu, precies op de verjaardag van die, dat eerste wapenfeit... gebeurt het nu dus weer... Ik heb geen beelden gezien. En het is natuurlijk aan de Iraniërs om nu de wereld ervan overtuigen... dat ze dit echt is gelukt. Ja. Stel dat het wel zo is. Um, kan Iran dan iets met die drone? Of wat is de bedoeling van dat, van dat onderscheppen? Nou, ik denk dat wel zo is, dan is dat, dat, is dat toch uh, veel pijnlijk voor de, voor de Amerikanen. Hè? Die, die zijn daar met twee uh, grote vliegdekschepen in de Persische Golf. Uh, de Iraniërs, die, uh, die zouden dan feitelijk uh, weer kunnen zeggen dat ze op, op elektronische wijze hun drones naar beneden kunnen brengen. Nou, ja, of dat ook echt klopt, uh, dat, dat, dat, dat, daar geven de Amerikanen ook geen echt uitsluitsel over. Maar uh, het is toch de tweede keer, het is verder nergens gebeurd ter wereld dat een Amerikaanse drone ja, maar zeggen, gevangen genomen Wordt. ...naar beneden wordt, wordt gedwongen om, om te landen. Nou, daar gaat, zal het allemaal om gaan de komende uren. Wat zijn de precieze details? En wat ook heel erg mogelijk is, zijn de Iraniërs gewoon aan het overdrijven. Want dat kan natuurlijk ook. Ja, mochten ze er een hebben, geeft dat natuurlijk in ieder geval aan... ...dat Amerika het luchtruim schendt en Iran van boven in de gaten houdt. Heb jij enig idee in welke mate dat dan gebeurt? Nou, ik denk... Ik denk dat, dat als je gewoon kijkt naar, naar hoe uh, de, de, het aantal activiteiten van drones is uitgebreid onder de Obama-regering... Uh, uh, dat natuurlijk voor een land als Iran, wat het de, de buitenlandse politiek probleem nummer één is voor de Amerikanen... dat er aan alle grenzen overal drones zijn. Uh, ik zou het niet uitsluiten dat ze op dit moment uh, over het land vliegen natuurlijk. Het laat zien dat er een ja, toenemende drone-oorlog is tussen Iran en de Verenigde Staten... maar dat waar andere landen uh, ja, zou moeten toezien... de Iraniërs in ieder geval iets terug proberen te doen. Thomas Erdbring vanuit Teheran over een mogelijk onderscheppen... van een Amerikaanse drone door de Iraanse krijgsmacht. Van uh, Iran door naar Suriname... want het gaat het tropisch regenwoud beter beschermen... en de uitstoot van CO2 verlagen land bereidt zich voor op toetreding tot zogenaamde Red Plus. programma van de VN, Verenigde Naties. Vertelt Harme Boerban. Klimaatverandering komt voort uit natuurlijke en menselijke oorzaken. Een van de grootste oorzaken is ontbossing, veroorzaakt door de mens. Met een gelikte presentatie in een hotel in Paramaribo... worden de betrokkenen en de pers ingelicht over de toetreding van Suriname tot Red Plus... Suriname, het land dat voor 94% bedekt is met puur tropisch regenwoud... en daarmee wereldwijd het grootste bosoppervlak per hoofd van de bevolking heeft. John Goetschalk is projectmanager van het RedPlus-programma. Wat ons standpunt betreft vanuit het kabinet van de president... is RedPlus een planningstool. Een planningstool om het gebruik van bos... en de drang naar economische verbetering van je situatie... in balans te brengen met elkaar... En zo wordt het ook gebracht en zo kijken we ernaar. Het gaat ons dus voornamelijk om duurzaam bosbeheer. Echt vasthouden voor Suriname. Want we doen het al goed. En dat moet zo blijven. Ja, Suriname doet het goed. Want wat je vaak hoort is goudwinning, houtwinning. De bossen staan onder druk. Nou, als je de cijfers bekijkt. En die cijfers zijn echt onomstotelijk. 0,02% uh, ontbossing. Nou, Brazilië heeft 3 of 4% ontbossing. Madagaskar heeft bijna geen bos meer. Amerika heeft bijna geen bos meer. dus wanneer... Waarom is Red Plus dan zo belangrijk voor Suriname als het toch wel goed gaat? Omdat het goed moet blijven gaan. En juist omdat onze bossen nu onder druk staan vanwege de hoge goudprijzen... en vanwege de toenemende vraag in de wereld naar voedsel, is het nu... Extra belangrijk dat we nu onze plannen goed beginnen te maken voor hoe gaan we gebruik maken van onze landbouwgronden. Hoe gaan we om met goudwinningsactiviteiten en ook de toenemende druk vanuit de menselijke uh, bezetting. Voor de traditionele binnenlandbewoners kan Red Plus veel consequenties hebben. Zij leven immers voor een belangrijk deel van de hout- en goudwinning. Daarom reist het Red Plus team regelmatig af naar het binnenland om de lokale bevolking uit te leggen wat het VN-programma voor ze kan gaan betekenen. Volgens projectmanager John Goedschalk is er weinig nodig om ze te overtuigen van het nut van het VN-programma. Het hoeft niet eens te overtuigen. Je kan praten en je legt het uit. En ze zeggen, ja, natuurlijk willen we ons bos. Ons bos is onze supermarkt, het is onze apotheek, het is ons huis. Dus ja, uitstekend. Laten we daar samen naar kijken. Maar is het milieubewustzijn onder de binnenlandbevolking groot genoeg om ze te overtuigen? Wat merken ze er zelf van, van milieuveranderingen? Nou, onder andere, ze kunnen niet meer zo lang op hun kostgrondje werken. Het is gewoon te heet. Ze worden letterlijk weggebrand door de zon. Temperaturen zijn aan het stijgen? De temperaturen zijn gestegen en ze blijven stijgen. Um, ze merken dat dier, bepaalde diersoorten hun migratiepatronen zijn aangepast, waardoor ze minder goed kunnen jagen. Bepaalde gewassen groeien simpelweg niet meer, of veel minder. Um, ja, wanneer ze hun kostgrondje moeten voorbereiden, dan is dat moeilijker. Want het inschatten van de regen en droge tijden ligt op zijn kop. Dus ze merken het dagelijks. Tijd om onze bossen te beschermen. Red Plus is een mechanisme vanuit de Verenigde Naties... die vergoedingen geeft voor verantwoord omgaan met bossen. Er staat in principe geld tegenover het deelnemen aan Red Plus... en het beperken van je CO2-uitstoot. Is het geld voor Suriname een factor? Niet zozeer. Natuurlijk kijken we ernaar en we hopen dat het komt. En als het komt, dan kunnen we het gebruiken om onze instituten te blijven versterken... en onze leefgemeenschappen te blijven verbeteren. Maar ons gaat het voornamelijk erom dat we nu in een versnelde ontwikkeling zitten... en we moeten nu bezinnen op duurzaam gebruik van onze bossen. Als we dat niet doen, kijken we over 20 jaar terug en zeggen we... Jeetjes, weet je nog toen we zo groen waren... En dat willen we voorkomen. Er zijn genoeg manieren dat met geld kan verdienen. Maar het bos kan je maar één keer kwijtraken. Zo is dat. Jan Goedschalk, projectmanager van dat milieuprogramma Red Plus van de VN in Suriname. Vijf half tien gaan we nog een keer naar Mino Remmers. Hij is in Os, daar draait het vandaag om het Pivot Park. Wordt vandaag geopend, nieuw initiatief voor startende ondernemingen. Moet werkgelegenheid opleveren. Het wordt gevestigd in de laboratoria, voormalige laboratoria van MSD. Betekent dat, Mino dat er ook allemaal chemie en biologie en technologie in komt? Ja, zeker. In, uh, en, en vooral nieuwe startende ondernemers. Van vooral mensen die eerst bij MSD werkten en daar hun baan kwijtraakten. Vandaar dat er vanochtend uh, een soort kennismakingsontbijt is. Om twee uur komt prins Willem-Alexander. En net hebben we geluisterd naar een trendwatcher met een waar bombardement aan foto's, filmpjes en tekst. Even een fragmentje. Nou, ik ga er even heel snel nog wat kleine trendjes noemen en dan is het klaar. Heel kort, we zijn bijna klaar. Data is de nieuwe brandstof. Data, data, alles draait om data. De wereld breekt open, alles draait om data. Tot 2003 hebben wij als mensheid 5 miljard digitale informatie gemaakt. In 2013 doen we dat iedere 10 ja, minuten. Ja. Nou, zo ging alles dat... Zo ging dat een heel tijdje door Ali Tiggelhof Het is de directeur van het Pivotpark, zoals het nieuwe science park hier in Os heet. Wat een bombardement was dat zeg vanmorgen van die man. Ja, het was erg leuk, maar ik moet het nog eens even rustig herkouwen op een ander moment. En even naar zijn site gaan om nog eens even een aantal dingen te bekijken. Want er zaten hele leuke dingen tussen. Ja, hij had het er onder andere over dat kleine bedrijven ook weer de toekomst hebben. Ik denk dat dat ook waar is. We weten uit de farmaceutische industrie dat veel grote researchfaciliteiten worden gesloten. Overal ter wereld bij alle bedrijven. Ja, ook in Os he leverde heel veel protest op een paar jaar geleden. Echt boze vakbonden, boze politieke partijen, boze provincie. Ik denk uh, organon was een begrip in Nederland uh, voor de farma-industrie. Maar de grootste werkgever in ons. Dus ja, dat heeft een impact op de hele bevolking hier. Ja, uiteindelijk werd het dan dat besluit genomen... om te komen tot kleine bedrijven die hier een, een doorstart uh, maken... in laboratoria van MSD met hele peperdure apparatuur. Soms, geloof ik, een robot van 8 miljoen hè, hier. Dat klopt. We hebben een uh, nieuw uh, apparaat gekregen... wat in Amerika nog in de krant. Stond. Dat is hier recent geïnstalleerd en dat behoort nu tot onze bruidschat van MSD. Het was vanochtend ook een beetje netwerken hier op dat uh, ontbijt, want ik heb even een stukje opgenomen van wat mensen die hier in een hoekje stonden en wat bleek, die stonden hier ook uit tactische overwegingen. Nou ja, er is heel veel specialistische kennis en apparatuur hier aanwezig en dat gaat allemaal verloren als het niet georganiseerd wordt. Dus ik denk dat alle inspanningen gedaan moeten worden om het wel uh, te laten starten en of het een succes wordt. Weet ik weet het niet. Ik denk ook dat er stiekem veel MSD'ers hopen... dat ze er nooit nog eens komen werken bij het Science Park. Dat, dat daarom zo druk is hier met MSD'ers. Een beetje netwerken? Misschien, ja. ja een ja. beetje denken van, nou, stel dat die Amerikanen toch nog meer gaan dichtgooien... dan heb ik hier mijn contacten. Precies. Dit is tactiek. Zo'n ontbijt is handig. Ja. ja nou ja, het, het zou toch kunnen dat je inderdaad in je achterhoofd houdt... van het gezien het verleden, dat je ergens toch nog een achterdeur hebt... dat dus je denkt, nou... Ja, nou, ik denk dat iedereen wel een beetje uh, moeite heeft met de Amerikaanse uh, cultuur in het bedrijf. En uh, nogal hunkert naar een Brabantse of een Nederlandse uh, uh, basis. En die Amerikaanse uh, cultuur is? Uh, anders, dat, ze met, dat je met heel veel mensen uh, het werk doet wat je vroeger met veel minder mensen deed. en dat het allemaal opgedeeld is in, uh, in fragmentjes en uh, silootjes en hokjes. En uh, ieder met een kleine postzegelverantwoordelijkheid. En uh, vroeger uh, deed je dat met z'n allen. Als alle, team? Als team en, uh, hier... Dat mist u een beetje? En dat mis ik heel erg, niet een beetje. Ja. En misschien dat dat dan nog lukt bij een van de doorstartende ondernemers... dat je met een clubje weer aan iets nieuws begint? Ja, misschien. Ja. Ik moest er eventjes denken aan uh, Fort Genk... waar ze rukzichtloos zeggen vanuit Amerika... boem, dicht die plant, die fabriek. Nou ja, dat was het, uh, hebben ze hier aanvankelijk ook gezegd. Uh, er zijn goede discussies geweest die, het, uh, die ervoor gezorgd hebben... dat er toch heel veel mensen uh, nog steeds aan het werk zijn... en nog steeds goed werk leveren hier in Os. Het kan blijkbaar wel om de discussie aan te gaan met uh, andersdenkenden. U mist dat ook een beetje? Brabanders onder elkaar, samen aan het werk. Ja, maar we moeten het ook niet mooier maken dan het is. Hè? Alles, uh, elk bedrijf heeft wel iets. Dus uh, Wat dat betreft uh, is niks perfect. Maar uh, ja, ach, je houdt altijd je ogen open. Hij ja. is deze ochtend ook voor een beetje, hè? Ik vermoed van wel ja. ja. En en om een en om ze een, een snelle, enthousiaste start te geven natuurlijk. Ja. Ali Tegelhoff, ik zie u alleen maar ja en ik als u dit hoort. Ja, we horen geluiden van mensen. En ik kan me voorstellen dat zij hopen dat ze ooit nog eens... bij bedrijven in het park aan de slag komen misschien. Aan de andere kant hopen wij ook dat ze technologie komen halen... zolang ze bij DCO zitten, bij de bedrijven in het park. Ja, dat MSD ook gewoon doorgaat hier met nog, nog steeds 3000 mensen. Toch reden weer voor wat optimisme vanuit Os. Om twee uur komt de prins langs. Marno Remmers in Os. En de prins komt langs om dat pivot park vandaag te openen. En zo zijn we aan het eind gekomen van het NOS Radio 1 Journaal voor dit moment. We wensen u een hele fijne dag. Wees voorzichtig buiten. Sven Kokkeman. Mensen kunnen genieten van jou. Uh, ja, tijdens jouw uitzendingen rijden mensen altijd uh, van de weg af. Ah, nou, ja. Oké. Okay, nou, nee, dat was een Wat heb je hier in je programma? Dat plan van de VVD gisteren om artsen voortijdig te schorsen... als ze onder verdenking staan wegens uh, medische fouten, zal ik mm -hmm. maar zeggen. De artsen zelf voelen daar helemaal niets voor. En we horen ze zo meteen. En verder, uh, Prinses Kate mag dan keurig in een Brits ziekenhuizen liggen... met zwangerschapsmisselijkheid... Meer een deel van de Britten ligt heel wat minder comfortabel. Want de ziekenhuizen in Groot-Brittannië zijn overvol. En we gaan uiteraard ook praten over de plannen van dat pensioenfonds eh, voor, eh, voor welzijn en zorg. Mm -hmm. om risicovolle te gaan beleggen. Dat er meer zometeen in. Goedemorgen Nederland, eerst nu het nieuws van half tien. Dorat Megens. Radio 1. Het NOS-journaal. B1-team van de Amsterdamse voetbalclub Nieuws Sloten is al eens gewaarschuwd. omdat spelers een scheidsrechter hadden uitgescholden. en ook zijn leden van dat team toen geschorst.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 En sinds vandaag is er weer een papieren spoorboekje te koop. Het is een verkorte uitgave, alleen de tijden van de Intercity staan erin. NS schafte het gedrukte gele spoorboekje twee jaar geleden af. En vond de digitale versie genoeg. Maar volgens de initiatiefnemers van het nieuwe spoorboekje, roodboekje dit keer, de website treinreiziger.nl en reizigersorganisatie Rover, missen veel mensen het papieren exemplaar. Vandaar nu weer dus een spoorboekje. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB ah, Verkeersinformatie. Nog 70 kilometer is er over van deze ochtendspits. De langste file is dan op de A8 vanaf Zaandam naar Amsterdam... verknopen knooppunt Koenplein, 5 kilometer. Vanuit Alkmaar op de A9 naar Amstelveen... voor knooppunt Raasdorp, 5. Langzaam rijden op de A12 utrecht Den Haag... tussen Zoetermeer en knooppunt Prins Klausplein. A15 Gorkum-Rotterdam, 5 kilometer bij Sliedrecht-West. En op de A20 vanaf Gouda naar Hoek van Holland... tussen knooppunt Gouwe en Rotterdam-Prins Alexander, 8 kilometer. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Artsen voelen niets voor VVD-plan om doktoren tijdelijk op non-actief te zetten... als er een onderzoek naar hen loopt. Brood blijft twee maanden schimmelvrij door nieuwe techniek... Gezondheidszorg Britten in gevaar door overvolle ziekenhuizen en het ochtendtumeur van Mart Smeets. Het is twee over half tien. Dit is de Caro met Goedemorgen Nederland. Marielle Beers is vanochtend in Amsterdam. Op de kinderopvang die voor steeds meer ouders te duur wordt en om de nieuwe bezuinigingen te voorkomen... hebben ouders, kinderopvangorganisaties en de vakbond de handen in Twitter met ons mee, hashtag GMNL Radio en reacties en vragen kunt u ook kwijt op goedemorgennederland.kro.nl .no. Artsen tegen wie een onderzoek loopt naar mogelijk medische fouten... Mogen, moeten tijdelijk op non-actief worden gezet. De VVD hoopt zo dat er meer wordt gedaan... aan het vermijden en het bestrijden van medische missers. Artsen zelf voelen daar niets voor. Lode Wiegersma, goedemorgen. Goeiemorgen. U bent directeur beleid van de Landelijke Artsenfederatie KNMG. Waarom uh, voelt u daar helemaal niks voor? Nou, wij uh, zouden graag het aan de inspectie overlaten... welke maatregel nodig is uh, als zij dat onderzoek doen. Dus het schorsten... Uh, wanneer er vermoedens zijn, uh, dat gaat ons te ver. Wij willen dus graag dat de inspectie zelf bepaalt... is het in dit geval nodig om te schorsen... of is een lichtere maatregel aangewezen... bijvoorbeeld een beperking van de bevoegdheden... een gesprek met het bestuur, noem maar op. Dus wij willen graag een nuancering van die maatregel... gelang uh, de vermoeden ernst van wat er gebeurd is. Niet altijd maar... schorsen, want dat kan echt de patiëntenzorg nadelig beïnvloeden. Hoezo? Omdat als er uh, dus alleen een administratieve fout is gebeurd, ik noem maar eens even iets, dan, uh, en je haalt uit het productieproces of uit het hulpverleningsproces, ja, dan, uh, dan, uh, dan ontbreekt er een dokter. Dat, uh, dat kunnen we niet gebruiken in deze tijd. Ja, maar wat is er op tegen om uh, mensen die worden verdacht van medisch falen? tijdelijk op nonactief te zetten. Bedoel... Ja, maar dan, maar dan, moet de inspectie dat is ook inderdaad. Uh, dan moet het ook aannemelijk zijn. En dat. In nee, dit, maar komt ik... het voorstel van, van de VVD is om als we vermoedend zijn ja. om te schorsen. Daar, dat ja. gaat ons te ver. Maar Waarom? Omdat we. Nou, dan herhaal ik mezelf. Uh, nou, als omdat als er dan je, te weinig zakken zijn. Als je vermoedt uh, dat er iets aan de hand is, zul je eerst iets duidelijker moeten weten of het zo ernstig is dat je moet schorsen. Maar er zijn toch, er zijn toch heel veel beroepsgroepen... waar als iemand wordt verdacht van, uh, uh, van falen op allerlei uh, fronten... dat die tijdelijk op non-actief wordt gezet in afwachting van een onderzoek. Waarom zou dat dan niet voor artsen moeten gelden? Nou, U spreekt over verdenking en verdenking is alweer een stap verder. Vermoeden is minder ernstig dan verdenking. Als er een echte verdenking op bestaat, prima, zijn we het ermee eens. Als er vermoeden is, maar het kan ook nog iets anders zijn... in de zin van hè, een administratieve fout dat soort zaken, dan vinden wij Schorsing wel een hele zware straf. Maar als een agent betrokken is bij een geweldsincident bijvoorbeeld... gebeurt het ook geregeld dat hij even thuis moet blijven in afwachting van het onderzoek. Waarom zou dat dan niet voor een arts gelden? Ja, de, de, wat ik zeg, uh, als het er is dat hij, uh, dat hij uh, verdacht wordt van betrokkenheid... bij een misser of een incident, dan is het in orde... Als het uh, minder zwaar is, dan vinden we dat de inspectie... een gepaste maatregel moet opleggen. Maar, dat duurt, lang. De maar dat duurt lang, want de inspectie gaat dan onderzoek doen... en zo'n onderzoek duurt even. En in de maar tussentijd wij, kan... Wij, wij, wij denken dat dat, dat dat heel snel kan. Dat Hoe dat snel? Niet, dat dat niet maanden hoeft te duren. Met twee, drie gesprekken kan dat in orde zijn. Maar kijk, we hebben natuurlijk het voorbeeld van de neurologianse steur. Uh, ja. Die heeft nogal wat slachtoffers gemaakt. Ja. Als hij in een eerder uh, stadium... Uh, uh, als het aan de bel was getrokken en hij was op non-actief gesteld... dan had dat misschien uh, slachtoffers geschild. Ja, dat en dat ik geldt ik wel dat, voor meerdere dokter dok dok ook, natuurlijk. Dat, dat, dat het mee ik denk dat dat ook redelijk snel... Uh, achter, uh, dat, dat men dat ook redelijk snel had kunnen achterhalen... als men daar uh, de gepaste gesprekken had gehouden. Dus, ja. uh, maar uh, zeg, dat is niet gebeurd. Uh, dus, maar ik, ik denk dat als de inspectie daar goed uh, op ingaat... dat dat heel snel duidelijk wordt uh, of een schorsing of een andere maatregel... Uh, daarvoor een gepaste uh, straf of maatregel is. Maar jaarlijks zouden tussen de 1600 en 2400 patiënten overlijden... terwijl dat wellicht te vermijden was geweest. Als, als je nou sneller schorst of tijdelijk op non-actief zet... dan zou je dat toch kunnen voorkomen of in ieder geval dat cijfer omlaag kunnen brengen? Nou, dat, dat is toch... Kijk, er staan 18 maatregelen in het plan van de VVD. Wij juichen een heleboel ervan toe. En een heleboel uh, zullen ook bijdragen aan een vermindering van die fouten en klachten. Dit is er één van waar wij in ieder geval voor een deel een bezwaar tegen opwerpen. De rest, daar zijn we helemaal niet zo tegen. Dus uh, we, zeggen, we, we juichen er toe dat de VVD de patiëntveiligheid ondersteunt. Dat vinden we echt een heel goede zaak. Dit ene punt zeggen wij, van als de inspectie dat goed bekijkt... dan zal de inspectie ook goed in staat zijn om een passende maatregel op te leggen. De VVD wil ook het medisch beroepsschijn aangepast zien. Artsen zouden elkaar dan geanonimiseerde ja. dossiers moeten uh, kunnen geven... om elkaars fouten uh, eventueel te ontdekken. In ieder geval ja. om elkaars werk te controleren. Ja. Voor of tegen? Daar zijn, we, daar zijn we niet op tegen. Dat, uh, dus dat gebeurt trouwens al, dus uh, dat is niks nieuws. Maar uh, daar zijn we er dus niet op tegen. Dan zou er ook een meldplicht moeten komen... wegens dysfunctioneren bij de inspectie gezondheidszorg. Niet natuurlijke sterfgevallen moeten voortaan bij die EGZ, IGZ worden gemeld. En VWS moet dan strenger gaan toezien op het veilig gebruik van medische technologie. Ja. dat laatste uh, die technologie, dat, uh, dat, dat, dat is een, een uh, sterk punt, vinden wij... Uh, het melden van uh, doodsoorzaken bij de inspectie, dat is een lastige zaak. Want dat wordt al gebeurd, dat wordt al gedaan uh, bij het Openbaar Ministerie. Waarom moet er weer een tweede instantie komen? Nou, omdat het telkens blijkt dat sommige zaken die uh, niet in orde zijn, onder meer vermijdbare sterfgevallen, dat die soms niet worden gemeld. Dan zouden we graag zouden we graag zien hoe de activiteiten van het Openbaar Ministerie en die van de inspectie op elkaar worden afgestemd. Voordat maar, we... maar die ja, meldplicht is er nu niet. Dus wat is er tegen een meldplicht als het toch al gebeurt? Het al. Maar wat dus, is er dan tegen een meldplicht als omdat, het toch al gebeurt? er twee overheidsinstanties zich met hetzelfde probleem bezighouden. Maar dan dat is er de... toch niks meer tegen een meldplicht? Dat is namelijk gewoon de bestaande praktijk dan in uw ogen... Uh, ja. omzetten in een, in, een, uh, in een verplichting. Ja, en dan, dan, heb, dan gaat de inspectie A doen en het openbaar ministerie B. Dat lijkt ons niet handig. Dus maar... het lijkt ons handig als dat afgestemd wordt. Ja. Dan is het prima. Als ze dat afstemmen, als ze daar een goede taakverdeling in maken... Uitstekend. Maar, maar meneer maar, wie, maar meneer u ja. volgt toch ook het nieuws? Dan, dan, dan ziet u toch ook geregeld gebeuren ja. dat bepaalde missers niet worden gemeld... die uh, wettelijk wel gemeld hadden moeten worden? Het gaat nu om de meldplicht van een mogelijk onnatuurlijke doodsoorzaak. Ja. Dat, dat het lijkt misten, bij het zwaarste geval. Maar, nee, het gaat over een melding van een onnatuurlijke doodsoorzaak. Ja. Dat gebeurt bij, de, bij het Openbaar Ministerie. Het Openbaar Ministerie kan inspectie inschakelen. Nu wordt de inspectie tegelijk ingeschakeld met het Openbaar Ministerie... Wij zijn benieuwd of dat geen verwarring oplevert. Dat is het enige wat wij zeggen. Ja, maar als je het nou allemaal bij de IGZ onderbrengt, de inspectie namelijk... en dat de inspectie dan naar het Openbaar Ministerie zou gaan... Ja, maar dan verander je de hele praktijk. Dat staat er niet in het voorstel van de VVD. Dat, ja. dat, dat is een heel ander voorstel. Dus dan moet je alles bij de inspectie neerleggen... en niet meer naar het Openbaar Ministerie. Dat kan ook. Dat is niet het voorstel. Goed, u zegt dus, resumerend, eh, artsen die eh, moeten niet zomaar zo bij iedere eh, vermoeden op non-actief worden gesteld. Er moet snel een gesprek komen, bij verdenking wel. Ja. U bent ervoor dat ze elkaars eh, beroepsgeheim, eh, um, althans elkaars dossiers inzien. U zegt ja. dat gebeurt al. Uh, en um, u vindt wel dat um, uh, onnatuurlijke sterfgevallen gemeld moeten worden. Zeker. <coughs> maar uh, een verplichting wilt u niet. Nee, klopt. Lode Wiegersma, directeur beleid van KNMG. Ik dank u wel de vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid... om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis... die u in het bijzonder interesseert. Atleet Brian Mariano, die op het vliegveld van Curaçao... met 720 gram cocaïne in zijn koffer is aangehouden... werd na verhoor heen gezonden. De hoeveelheid was te klein om hem vast te houden... en ook speelde mee dat hij niet eerder is gepakt met drugs. Gaat dat in Nederland ook zo? Het antwoord komt van strafrechtadvocaat Pieter van der Kruis. 720 gram is toch een behoorlijke hoeveelheid... en veel meer dan voor eigen gebruik. Het is een handelshoeveelheid. hoeveelheid... En in zo'n geval word je in Nederland in voorlopig rechtenis uh, gesteld tot aan de zitting. Het is zo'n grote hoeveelheid en zo voor de handel bestemd... dat ze denken, nou, daar zit een gevaar in. Daar zit een recidieve gevaar voor de toekomst in. Dus dat is voldoende grond uh, om hem in voorlopige rechtenis te stellen. Alles standwoord van de strafrechtadvocaat. Heeft u ook een vraag bij het nieuws, mailt u ons dan naar... goedemorgennederland.nl voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar Amsterdam. Maria de Beers. De gast vandaag bij UK, kinderopvang in Amsterdam in de Pijp. Uh, met onder andere Lex Staal, directeur van de brancheorganisatie kinderopvang. Want vanmiddag wordt er een petitie aangeboden om te zorgen dat de goede kinderopvang ook in 2013 betaalbaar blijft. Want wat is er gebeurd? Veel bezuinigingen zijn er geweest. Uh, kinderopvang is minder betaalbaar geworden voor ouders. Uh, en dat merkt de branche ook uh, zelf hè, met uh, minder kinderen. Dat merken we ontzettend. We hebben gemiddeld landelijk 15% vraaguitval. En uh, dat is natuurlijk voor ondernemers, maar ook voor ouders en voor kinderen heel slecht. Wat gebeurt er met die kinderen? Waar gaan die heen? Nou, die kinderen die verdwijnen of vaak weer achter de voordeur thuis of bij opa en oma of uh, bij de buurvrouw. Maar we hebben ook, zeker als het over buitenschoolse opvang gaat, weer de sleutelkinderen van vroeger terug op straat. Maar is het erg dat die kinderen dan bij oma of bij moeder zitten? Dat zal vast heel gezellig voor ze zijn. Maar goede kinderopvang op kinderdagverblijven en bij gastouderopvang biedt kinderen meer. Dat is ook aangetoond in onderzoek dat kinderen die goede kinderopvang hebben gehad... beter op de basisschool komen en daar ook beter presteren. Is dus de kinderopvang minder betaalbaar geworden? We hadden het er net al over. Er zijn ook goede gevolgen daarvan, namelijk dat je vroeger... ...jarenlang op de wachtlijst stond voor een klein plekje ergens... ...en dat je nu echt als ouder de keuze hebt. Marijke Dekker van Vergelijk de Kinderopvang, een site waar ouders ook die keuze kunnen uitvoeren? Ja, absoluut. Bij ons kunnen ouders kinderdagverblijven zoeken, vergelijken en beoordelen. En vooral dat laatste, dat is het, het belangrijkste component op de site. Dan kunnen ouders op basis van elf inhoudelijke vragen ervaringen met elkaar delen. En we willen ze daarin prikkelen, uitdagen, gaan ze dialoog aan met je kinderdagverblijf. Of laat gewoon eens je beoordeling achter en wees bewust dat je mag letten op bepaalde dingen. Um, dingen waar je bijvoorbeeld op let, is of er genoeg aandacht is voor de kinderen. Uh, of het schoon is. Uh... Juist als er bezuinigd wordt lijkt me dat dit soort dingen onder druk kunnen komen staan. Nou, Ik denk dat het juist niet onder druk kan komen te staan. Want dat zijn de basisdingen voor een goede kinderopvang. Uh, het gaat erom dat uh, ouders zijn natuurlijk vrij kort op een kinderopvang, haal- en brengmomenten. Uh, op zich kunnen zij natuurlijk niet heel goed beoordelen wat er dagelijks allemaal gebeurt op een kinderdagverblijf. Maar toch die korte momenten willen we ze daarin vragen van let op of het schoon is. Uh, vragen eens naar de groepsactiviteiten en ook de communicatie van het kinderdagverblijf naar de ouder toe. Gaan we nog even terug naar Lex Staal. Want vanmiddag wordt er een petitie aangeboden aan de Vaste Kamercommissie Sociale Zaken Werkgelegenheid. Want uh, zowel de brancheorganisatie als de ouderorganisaties als de vakbond hebben de handen ineengeslagen. Want... Die 2013 bezuiniging die eraan zit te komen, die is helemaal niet nodig. Dat klopt, die is niet nodig. En daarom is het zo goed dat we er met z'n allen voor staan. Er is vorig jaar al zoveel in de bezuinigingen opgehaald... dat de bezuinigingen die voor 2013 waren begroot al lang zijn ingeboekt. Dus wij hopen dat de politiek snapt dat ze van ons af moeten blijven om alle kinderen de mogelijkheid voor kinderopvang te bieden... en ouders de mogelijkheid te bieden om zorg en werk te combineren. Want het gaat niet alleen om het behoud van werkgelegenheid binnen uw branche... of om het voortbestaan van, van, van uw core business. Nee, zeker niet. Het, het gaat, gaat ook om de ontwikkeling van kinderen en om de arbeidsparticipatie. De arbeidsparticipatie, met name die van vrouwen... die is de afgelopen jaren door goede kinderopvang enorm toegenomen. En we zien nu dat met name de vrouwen weer als eerste stoppen of minder gaan werken. En dat lijkt ons een hele slechte ontwikkeling. Nu zegt u dus de oplossing is heel simpel eigenlijk. Hoe kan het dat ze dat in Den Haag niet weten? Nou ja, daar hopen we ook met, van de politici het antwoord via de minister te krijgen. Uh, het heeft te maken met allerlei spelregels onder minister Zalm nog opgesteld. Wij snappen dat het crisis is, maar wij denken ook dat de infrastructuur over, voor kinderopvang... die op dit moment heel goed is, het waard is om behouden te blijven. Vanmiddag op ludieke wijze om half twee in Den Haag. Dat klopt. Zij, de Beers, vanuit Amsterdam... Straks, de gezondheidszorg van de Britten is in gevaar door overvolle ziekenhuizen. Majest. 3, 2, 1, go! Deze dag. 1993. Net als de meeste internationale kranten... bracht ook een groot aantal Nederlandse dagbladen het nieuws op de voorpagina. Het nieuws van het overlijden van Frank Zappa. De stem van een hele jonge Ivonie, als ik me niet vergis. Het was deze dag 1993. Radiomaker Code de Kloet ontmoette de breedgetalenteerde Frank Zappa... voor het eerst toen hij 16 jaar oud was en groot fan. Hey there, people, I'm Bobby Brown. They say I'm the boy in town. My car is fast, my teeth is shiny. I tell all the girls they can kiss my hiney. Mijn vader die werkte bij de FARA. Die deed veel met popmuziek. En die had geregeld dat ik hem kon ontmoeten. En uh, nou ja, ik zou die ontmoeten honderd mensen per dag als hij op tournee was. Maar er was gelijk een soort uh, leuke klik. Don't it ever get long Don't it ever give a Zappa was een hele bijzondere persoonlijkheid, omdat hij een aantal extremen in zich combineerde. Hij was een, een zeer extravagant muzikus, een, een innovatieve componist, een uh, man die op tournee de meest bizarre uh, dingen entameerde, organiseerde. Veel besproken uh, vrije opvattingen over uh, seks had... Aan de andere kant was het een, een hele burgerlijke familieman die als hij niet op toernee was, eigenlijk nooit zijn huis uitkwam. Hij had onder zijn huis een grote studio en hij ging letterlijk nooit weg. Om een voorbeeld te geven. Hij had niet eens een rijbewijs. En dat is in Los Angeles totaal ongebruikelijk, omdat je daar alles per auto moet doen. Maar als hij niet op toernee was, was hij thuis. One of my legs is shorter than the other end. both of my feet long. Of course now right along with them. I got no natural rhythm ik elke een het goed is goed. Hij had verstaalkanker. Onbehandelbaar. Hij werd letterlijk doodziek. Maar hij bleef altijd scherp. En, en dat was een van de dingen die ook mensen in zijn omgeving altijd onderstrepen. Is de bijna angstaanjagende intelligentie van, van Zappel. Watch Hij heeft altijd gezegd, in een, in een maatschappij zijn er twee dingen die we met elkaar moeten koesteren. Dat is vakmanschap en eerlijkheid. Hij zegt, als die twee dingen als daar getormd wordt, dan gaat het met een, met een, met een maatschappij gaat het de verkeerde kant op. Uh, The brighter, the stars in the sky. Er zit altijd een soort bijna pijnlijke eerlijkheid in. Een soort compromisloze eerlijkheid. En dat heb ik altijd wel een, ook een mooi kompas gevonden. Zelfs als je die muziek niet mooi vindt, of als je er niet van houdt, of je denkt wat een rare vent is het. Die twee dingen, eerlijkheid en vakmanschap, dat vind je altijd bij hem terug. Code Kloets over het overlijden van Frank Zappa, deze dag in 1993. Robbie Williams, tien voor tien. Speciaal voor Hicke Jippers. Goedemorgen. Goedemorgen. <laughs> Robbie Williams fan, of niet? Um... Nou, een beetje van de persoon, maar minder van zijn muziek. Oké. Okay. Goed, we hebben contact met je omdat Engeland gebukt gaat... over uh, onder overvolle ziekenhuizen. De bezetting van bedden overschrijdt elk afgesproken maximum... waardoor de mensen uh, in de problemen komen, de uh, patiëntenzorg laat te wensen over... en duizenden mensen lopen grote risico's. Blijkt allemaal uit het uh, zogeheten Foster Report... waarover uh, de documentaireprogramma uh, BBC Panorama gisteravond een uitzending maakte. Overvolle ziekenhuizen, uh, wat is overvol... Overvol is meer dan 85%. 85% wordt geacht in gezondheidskringen het maximum te zijn. Dan heeft een ziekenhuis nog flexibiliteit en kan eventuele pieken en onvoorziene omstandigheden opvangen. Wat uit het panoramaonderzoek, uit het Foster report bleek was dat er structureel ziekenhuizen zijn die structureel meer dan 90% bezet zijn. Met als gevolg? En, uh, ja, wat is daarvan het gevolg dat de patiëntenzorg um, uh, in puin valt? Volgens Panorama lopen ieder jaar duizenden mensen het risico om ernstig ziek te worden of zelfs te sterven. En dat is op zichzelf geen nieuwe conclusie, want vijf jaar geleden kwam uh, het, het, het, dezelfde conclusie ook al aan het licht in het Stafford Hospital schandaal. Uh, nog even in herinnering roepen dat schandaal? Dat schandaal um, had te maken met het feit dat aan het licht kwam dat in dit ziekenhuis in, uh, uh, st voor Stafford en uh, uh, wij de omgeving uh, patiënten totaal uh, ...onverzorgd uh, in hun uh, uh, bedden lagen... ...dat ze niet werden geholpen bij het naar het uh, toilet gaan... Dat eten onaangehoerd bleef staan zonder dat iemand de moeite nam om te kijken of iemand al had gegeten en waarom zo nee, waarom niet. Waar bordjes aan het bed bleven, bleken te hangen van do not resuscitate, terwijl dat met niemand was besproken en waar mensen in totaal, in totaal vervuilde in lakens door, door uitwerpselen soms uren achter elkaar lagen. Daar is een uh, groot en gewichtig uh, regeringsrapport tegen aangegooid. Daaruit bleek dat er honderden mensen waren overleden... en duizenden mensen uh, zieker uit dat ziekenhuis waren gekomen... dan uh, medisch uh, noodzakelijk of gewenst. Dat was een geweldig schandaal. En wat Panorama nou gisteren deed was... Kijken of het na vijf jaar beter was geworden. En die hadden dus een aantal verhalen waaruit bleek dat het op verschillende plekken in de nationale gezondheidszorg helemaal niet beter was geworden. En nee. dat er waarschijnlijk sprake was van het bekende topje van de bekende ijsberg. Dus gaan we dan eens kijken naar de NHS, de publieke gezondheidszorg en natuurlijk de verantwoordelijk minister. Hebben die al gereageerd? De uh, verantwoordelijke minister uh, uh, die, zit in een, uh, die zit altijd in een, uh, in een soort uh, uh, standaard uh, uh, verdedigingspositie en dat is dat uh, we trots moeten zijn op de nationale gezondheidszorg waar de hele wereld uh, jaloers op is, namelijk... Um, gratis en voor niks, dat wil zeggen betaald uh, uit belastinggeld. Um, hij, de, stand, de minister geeft dan altijd het standaard antwoord: dat er natuurlijk altijd nog het een en ander te wensen overblijft en dat niemand perfect is en de Nationale Gezondheidszorg. Uh, ook niet, maar um, um, hij zegt dat er winst te behalen is uit de fantastische um, efficiency operatie die nu al een aantal maanden uh, gaande is en die die hele nationale gezondheidszorg um, op zijn uh, kop zet. Het antwoord van Cynicus daarop is, dit is ons al vaker beloofd, 4% bezuinigen door middel van efficiency en reorganisatie is een vrome wens, maar daarmee nog geen werkelijkheid. En er moet dus wat anders gebeuren. Ja, dus terwijl het halve land in de fik staat, zal ik maar zeggen, in ieder geval dat er in ieder geval verontwaardiging is, is de minister nog steeds bezig met managementsystemen? Ja, en nou heeft hij daar in die zin wel gelijk in... dat ook uh, de mensen die de NHS uh, beroepshalve verdedigen... die daar dus in werken en die uh, de koepel vertegenwoordigen... waar alle gezondheidszorgvoorzieningen uh, onder vallen... dat die zeggen, kijk, het, uh, het feit dat wij zo uh, overstroomd worden uh, met patiënten... heeft met uh, andere dingen te maken... namelijk dat de poortwachtfunctie van uh, uh, huisartsen kennelijk niet goed werkt... Ja. En dat er elders geen voorzieningen zijn die maken dat mensen niet, in de eerste plaats niet naar het ziekenhuis toe uh, komen. En die wijzen dan op het feit dat twee derde van de eerste hulp- en, en spoedeisende gevallen bijvoorbeeld mensen zijn met langdurige kwalen. Hè? Van, van hartaandoeningen tot dementie tot, uh, tot, uh, tot astma. Ja. Allemaal dingen, allemaal... Um, Incidenten die bij een goede continue zorg in de community, zoals dat dan heet, ja. uh, daar behandeld zouden kunnen worden. Goed, de zwangere prinses Kate ligt vast niet op zo'n afdeling. Ik dank je wel, Hieke. Tot zometeen, dames en heren. Naar het nieuws met het vervolg van Goedemorgen Nederland. Tot zo. KRO. Goedemorgen Nederland. Kies KRO. Europees Voetbal op Radio 1. Vanavond in de Champions League. Prachtig zeg! Een goal van Benzema. Real Madrid, Ajax. Indraaien de bal met de tweede paal. Mooi stand. Dan gaat hij erin. Ja. Zit erin. 2-1. En dat Dortmund, Manchester City. Is het dus 1-1. En, de... en West langs de lijn. Vanavond om half negen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Het houdt niet op. Niet vanzelf.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 De software voor relatiebeheer en CRM is Archie. Ga ik golven, duiken, boogschieten, zeilen, tennissen, fitnessen, surfen... of ga ik gewoon lekker helemaal niets doen? Ja, dat is vakantie met Club Robinson. Boek nu. Ga naar uw reisbureau of clubrobinson.nl. Rij naar de slagboom van de parkeergarage. Stop uw kaart van Parkline in het apparaat. Parkline opent voor u de slagboom. Want de ParkLine garagekaart is geldig in vrijwel alle parkeergarages van Nederland. En nu wegwezen, want betalen doet u pas aan het eind van de maand. ParkLine, zorgeloos parkeren. Van veel landen zie je alleen iets op tv als oranje voetbalt. Een grasmat! 360 Magazine geeft een complete beeld. Elke twee weken het beste uit de internationale pers. Lees nu acht nummers voor 15 euro. Ga naar 360magazine.nl Nooit meer bonnetjes declareren. Parkline. Nu ook in parkeergarages. Dit is Radio 1.